TV Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Britse premier May is in Florence, voorafgaand aan de EU-top daar... bezig aan een belangrijke speech. En ze zei in die speech dat Groot-Brittannië weliswaar de EU verlaat... maar Europa niet de rug toekeert. Volgens haar wordt er bij de onderhandelingen over de Brexit vooruitgang geboekt. En ze noemde dat een Brits belang. En verder zei ze dat de Britten zich nooit echt totaal op hun gemak hebben gevoeld... in de Europese Unie. Over de grens tussen Noord-Ierland en EU-lid-Ierland... zei ze dat er geen nieuwe grens zal komen tussen beide landen. Een man van 18 is officieel in staat van beschuldiging gesteld... na aanleiding van de mislukte aanslag in de metro van Londen een week geleden. Hij wordt vandaag aan de rechter voorgeleid en aangeklaagd... voor poging tot moord en het overtreden van een wet tegen het bezit van explosieven. In deze zaak zitten nog drie mensen vast. Bij de aanslag raakten 30 mensen licht gewond. President Trump heeft op Twitter zijn ruzie met de Noord-Koreaanse leider... Kim Jong-un hervat... Trump twitterde dat Kim duidelijk een gek is die het geen probleem vindt zijn volk uit te hongeren of te vermoorden. Het dreigde dat Kim als nooit tevoren op de proef zal worden gesteld. Trump zei deze week in de VN dat Noord-Korea wordt vernietigd als dat nodig is om de VS te verdedigen. Kim noemde dat vanmorgen geestelijk gestoord gedrag en dreigde dat Trump een hoge prijs zal betalen. Inzet van de ruzie zijn de kernproeven van Noord-Korea. Op Giro 5125 is nu bijna 15,5 miljoen euro binnengekomen... voor hulp aan het door Orkaan Irma getroffen Sint Maarten. Dat heeft het Rode Kruis bekendgemaakt. De donaties zijn bedoeld voor directe noodhulp... in de vorm van voedsel, water en onderdak. Maar ook voor wederopbouw. Het weer. Vanuit het westen trekt wat bewolking over het land. en Er kan ook nog een bui vallen. In het oosten schijnt de zon geregeld. Het is een graad of 19. Het weekend verloopt zo goed als droog met veel zon.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 In de Randstad staat 200 kilometer file, dat is behoorlijk veel. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarekum en Bunschoten 10 kilometer rijdend verkeer. Ook op de A1 de andere kant op, van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Barneveld en Inbrugge 20 minuten vertraging. A2 Eindhoven-Utrecht tussen sint michielsgestel en Waardenburg 16 kilometer en 40 minuten vertraging door een aanrijding. De A9 Amstelveen-Alkmaar, daar is een ongeluk gebeurd bij Knopend Velsen. De rechterrijstrook is dicht en dat levert 6 kilometer op. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en de Afrit Maren, 7 kilometer. 20 minuten verdraging daar. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Maren en Nijkerk, ook een half uur verdraging. Staat er een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een hele goede avond, luisteraars. <laughs> Welkom bij Zand voor de Rijdoor. Oftewel, Hans en Toet in de avond. Goedenavond allemaal. Ja, goedenavond. Ja, helaas, Ronald is afwezig. Door omstandigheden. Niets aan te doen. Heel jammer, maar niets aan te doen. We zullen toch gewoon uh, met hem een leuk programma gaan maken. Joh, wij redden ons wel, hè? Ja, wel. Ja. Ik heb in ieder geval de muziek van hem, dus dat scheelt alweer. En wat gaat u verwachten van ons de eerste twee uur? We hebben een, een ietsje nieuw format met wat nieuwe items erin. En dat is om kwart over vijf. Het Instrumentaal van de week. Die mag ik uitzoeken. En dan hebben we de column van Marco Termes om half zes. En om kwart voor zes filmmuziek van de week uitgezocht. Ronald? Jawel. Ja, we maar de ik... instructies en alles heb ik meegekregen. Dus dat gaat helemaal goed. komen. Dat komt zeker goed. Ja. En dan hebben we om kwart over zes een recept van de dag. En dat is natuurlijk weer een standpotje. En dan hebben we het weer voor het komend weekend om half zeven. En om kwart voor zeven de verzoekplaat van de week. Dus er is een hoop te doen. En u krijgt natuurlijk allerlei leuke en nieuwe berichtjes over Zandvoort en de directe omgeving. En we maken er wel gezellig van. Ja, oh, absoluut. We gaan ervoor. We gaan er helemaal voor. Ja. Oké, okay, heel veel plezier. In the house of the rising sun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 De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, ik mocht het uh, instrumentaal uitzoeken voor deze week. Ja, en ja. Uh, vertel, wat heb je gevonden? Nou, ik heb gevonden Mr. Eckerbilk. Ja, dat zegt jou helemaal niks. En het uh, is nee, nog even Stranger niet. on the Shore. En het nou. is een nummer voor klarinet en Strijkorkest... geschreven voor zijn dochter Jenny. Het oh. nummer werd gebruikt voor de gelijknamige BBC-reeks in Engeland... En deze reeks startte op 24 september 1961. Deze single die verscheen in oktober 1961. Ik ben benieuwd... Voor mijn tijd ook, hè? Ja. Ruim schoot zelfs. Ja, voor mijn tijd niet. Nee, nou, ik ben benieuwd. Ja. Eens, uh, maar je, je herkent je. hem waarschijnlijk zeker. Oh, vast wel. Ja, nou. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik zie een... Uh, een Tot vraagteken. nu toe nog niks. Nee, oh, misschien komt het nog. Je weet het dan. Kom maar nog. Lacht! 24 uur per dag. Dit is EFM. Ja, um, we zijn vandaag in uh, Utrecht geweest. Ja. Um, uh, even een rondje ziekenhuis. Gezellig, weer eens wat anders. Hè? Gezellig. Ja, doen we anders nooit. Ja. <laughs> nee, maar goed. Um, dan ben je dus twee keer een uur op de weg. My god, wat een ellende is dat. Ja. Hè? Ja, Zelfs dat rijschoolhouders we... mopperen hè? over ja. het laag kwaliteit en zo. Ja. Um, we hebben nu al een aantal mensen gezien, echt die van de ene kant naar de andere kant van de weg slingerden. Ja. Met hun telefoon in hun hand, met een oh, iPad ja. zelfs oh, op schoot. Ja. Dat je denkt, wat ja, ja, ja, ja, voor joh, ja. doe eens niet. Ja. Um, nu las ik net een stukje, dus vandaar dat het me even uh, triggerde. Um, het aantal boetes voor het niet hands-free bellen achter het stuur is fors toegenomen. In de maanden mei tot en met augustus is hier bijna, let op, 26.300 keer een bon voor uitgeschreven. Oh. Echt hè? Oh. En hoeveel kost een bon, weet je? Uh, je... Iets van, iets van 350 gaat... euro ofzo, of zo niet? Nou, dat weet ik niet. Ik, ik heb het niet helemaal uitgelezen. Um, even kijken. Uh... Ja, nou ja, in dezelfde periode in 2016 werd er maar. maar 21.000 bekeuringen. Ja. En nu al 26.300 ja, Het is dat mensen niet begrijpen dat het levensgevaarlijk is. Schrikkelijk. Nou ja, ja. En weet je, ze slingeren dan wel in hun rijbaan... maar weliswaar van de ene naar de andere kant. Ja. En degene die erachter zitten. Ja, je weet niet wat zo'n persoon doet. Ja. Weet je wat, dat, maar heel onrustig. Hans free bellen, dat is net zo gevaarlijk. Want je gaat je eigenlijk niet meer concentreren op je rijden, maar je gaat je concentreren op degene wat je vertelt. Ja, oké. Okay. Dus, maar je maar, kan daarmee wel de oog op de weg houden. Dat wel. Dus dat, dat, dat scheelt al, ja. denk ik, de helft. Maar goed, um, ja. Uh, uh. Voor mij mogen ze het echt uh, nog veel meer verhogen. Ja, dat denk ik ja, ook. Ja, en beter controleren. Ja. Maar ja, dus. wij zeggen heel vaak als wij in de auto zitten ook... Zie je wel eens politie onderweg, maar heel weinig. Regelmatig. Ja? ja. Nou, wij niet. Ja, als ik met mijn scootertje rijd, dan rijd ik ietsje harder dan bestaan. Zal ik maar zeggen, ietsje maar hoor. Ja. En dan zie ik toch regelmatig uh, agenten in auto's of wandelend. Dat ik denk, hop, gas los. Woom, misschien, tre gaan. misschien trek je het wel aan. <laughs> je hebt zo zomaar dus, kunnen, geen idee. Misschien maar. vinden ze je wel aardig. Ja, nou, ja, dat zou Nou, nou... Nee? nee hm, weet o ik niet. Oké. Okay. Geen gaan we nu, idee. Gaan we nu een Laten raar, we die ja. gewoon in het midden doen, maar de muziekje. Gaan we dat doen? <laughs> Ja, we zijn er inmiddels achter gekomen. Wat, wat het bedrag is als je uh, met je telefoon in je hand uh, rijdt. Ja, niet handsfree bellen kost je 230 euro. Goeie naam. Ja. Daar kan je heel wat keren van lekker uit tekenen. Ja, ik er een van. aantal kunnen vertellen aan de politie. hoor, ja. Met kenteken ja, en al. Dat, ja, dat, dat, dat mag niet, hè? Nee, helaas nee, niet. Nee, dat natuurlijk. Nee. Nou ah ja, goed. Nou, 230 goed. Ze euro. Ze weten in ieder geval wat het kost als ze met hun telefoon gepakt worden in de auto. Ja, buiten de irritatie van de auto's. Ja. erachter en eromheen. Ja, ja. maar goed. En Had wat jij nog wat nieuws? Nee, uh, nee, nee, nog, oh, niet. nee nog niet. Waarom niet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Zij je neus ja. te eten daar. Nou, dat scheelt weinig. Nou, ik ga, ik ga wel even wat pakken. Wacht ja, maar even. Ik hoor dat al weer. Ja. Oh, je gaat nu. Oh, um... Ja, ik heb, ik heb al wat. Yo, ja, ik nou. heb al wat. Nou, ik heb de evenementenagenda van september. Kijk, Kijk daar hebben we hem. 23 oktober. Nee, de 23e september is het <lacht> Oktoberfeest. Dat is het. Grote muziekfestival op het Raadhuisplein aanvang om 8 uur. En ook de 23e, de Dorpsomroeperconcours in het centrum van 11 tot 3. De 24e, Shantikoren en Zeeliederenfestival. Diverse locaties in Zandvoort van 10 tot 5. Ook de 24e, de Kofferbakmarkt. Gasthuisplein van 10 tot 4. En ook de 24e, het is nogal een druk weekend hè? Ja, het is super druk. Ongelooflijk. Muziek op zondagmiddag, Oosterparkstraat 44, aanvang om 4 uur. Ja, er is heel wat te doen hè? En dan hebben we ook nog de 30e, Zandvoort ja, Souvenirs Revue Spektakel. Theater de Krocht, aanvang om 8 uur. We hebben de 24e, is ook de laatste dag van de View. Oh, ja, dat is inderdaad waar. Dus ja. uh, Dat is het laatste weekend. Ja. Dus uh, als je daar nog heen wil... Uh, ik zou niet uh, langer wachten dan. Nee, maar misschien ga ik vanavond nog even... Ja, tot wel laat... laat staat hij er eigenlijk? Weet je dat? Uh, dat weet ik niet. Hij nu. draait in ieder geval in donker ook nog. Maar tot wel oh, laat oh, dat precies oh, is, uh, oh, dat is, geen wel. idee. Is, is het eigenlijk goed bezocht? Dat weet jij misschien wel. Nee, heb ik niks over gelezen nee. of gehoord nog. Want misschien hij komt... komt het aan het eind pas. Dan zou je wel zo'n onderzoek ja, krijgen. En ja. dan, uh... Nou, wat ik gelezen heb in de krant... dat hij komt Volgend jaar komt die drie maanden of zo. Ja, ik vind het leuk. Ja, het lijkt me ik vind wel. Het heel erg leuk. En als ja. je het dan in het hoogseizoen doet, is leuk voor, uh, voor het publiek, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. We gaan nog even een plaatje rijden. Dan gaan, ja, we naar, leuk. gaan we naar de column. Waar gaan we naar luisteren? Naar de, de, de, de Waar gaan we naar luisteren? Ja. Ja, Ron van Novester. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, kom maar op. Gaan we proberen. here that I want to change her for that I was good for her still she says she don't Volg van de week van Marco Termes. Door Toet Kraaienstein. Gelukkig wij. Het is de mens die zijn dromen verlaat. En nooit andersom. Deze spreuk staat voor in mijn roman Vriend en Vijand. Een boek dat via een oprechte, betrokken uitgever... een beter lot toebedeeld had gekregen... dan de commerciële en literaire anonimiteit waarin het nu is gehouden. Maar ik heb hoop... Wat goed is, zal uiteindelijk winnen. Als ik ergens in geloof, dan zijn het deze drie overtuigingen. Kwaliteit wint strijd. Doorzettingsvermogen is ook een talent. En eerlijkheid duurt het langst. Ik werk er elke dag hard voor om het beste uit mezelf te halen. Ik geloof niet alleen in mezelf. Sommige goede mensen geloven ook in mij. Ze houden me overeind. Steunen me in woord en daad. Zoals topsporters op het juiste moment pieken, zo hebben schrijvers ook hun piekmomenten. De roman Vriend en Vijand was een van mijn hoogtepunten. Een prachtige overwinning van visie, kennis en kunde, werk, doorzettingsvermogen. Want het is de mens, die zijn dromen, etc. cetera. Binnen, je moet het maar kunnen. Winnen lijkt, vooral achteraf, gemakkelijk, maar dat is het niet altijd. Soms is verliezen eenvoudiger. Verlies schept, voor hen die niet zo prestatiegericht zijn, minder druk dan constant winnen of willen winnen. Om te pieken dienen op het juiste moment alle zaken samen te vallen. Om dat te laten gebeuren, daar heb je dan een team voor. Mijn team bestaat uit vrienden door dik en dun. Ik beweer dat er op de universiteiten zeker één leerstoel ontbreekt. De studie van oorzaak en gevolg. Succes is een oorzaak en gevolg. Winnen doe je samen. In teamsport, maar ook individueel. Busladingen individuele topsporters hadden geen kampioen geworden... als hun ouders ochtends vroeg geen bruine boterhammen hadden klaargezet... of hun zuurverdiende centen niet in het talent van het kind hebben geïnvesteerd. Dat andere meewerken aan het succes... schijnen arrogante overbetaalde profsportertjes nogal eens te vergeten via individueel succes en teamwork, terug naar Zandvoort. Dit dorp aan de Noordzee is een onderdeel in ons succesverhaal. Veilig, schoon en vrij wonen, daarvoor wordt gezongen... door een heel team waar we uit, waaruit we allemaal deel van maken. De barkeeper, de burgemeester, van postbode tot notaris. Winnen doe je niet alleen, maar samen... Voor succes hebben we elkaar gewoon nodig. Dit dienen we ons blijvend te realiseren. Aldus Marco Termes. Tijd weer ZF. Ja, en we hebben van het weekend nog meer, want dat hadden we niet voorgelezen, maar we hebben nog meer. We hebben ook nog de DNRT Racing Day 2. En dat is van de 24ste 23 e en de, nee, de, de 24 e september. De DNRT Racing Day 2 zullen volgepakt zijn met spannende racers. De wedstrijden worden verreden door, door raceklassen uit de DNRT Breedte Sportseries. De stichting DNRT is er één om de race op amateurniveau mogelijk te maken. En de datum is de 23e en de 24e, dat is dus de tweede race. Maar de 14e en de 15e oktober, dan zijn de finales en ook dat is in Zandvoort. ritme van Zandvoort. Ja, ik moet met mijn hand ja. zwaaien. Ja, ja, dat, nou, doen we dat maakt niet uit hoor. <laughs> maakt niet uit. Ik weet ongeveer wel wanneer we gaan uh, doorgaan. Maar ik, ik ben iedere keer verbaasd over dat er een ongelofelijke keuze aan jingles is van ja. CFM. Ja. Zo leuk is dat. Ja, ik heb er een heleboel hoor. Ja, ik zit, echt? Nu, ik zit nu op uh, nummer 90. Wauw, ik heb een 90. 90. Kan ik uitkiezen? Joh. Ja. Nou, ja, goed dat ik dat niet hoef te doen. Ik ben zo slecht in kiezen. Nou, goed. Ja. Um, uh, aqua fitness wilde ik het even over hebben. Ik uh, zwem zelf twee keer in de week en dan doe een keer aqua joggen. Ja. Uh, maar dit is aqua fitness en dat is echt mega zwaar. Uh, uh, dat heet float fit. Dat uh, zijn een soort uh, drijvende planken op het water en daar ga je dan oefeningen op doen. Als het al niet al zwaar was dat je die op de kant zou doen, doe je dat op een drijvend plankje. Lekker wiebelen. Die heen en weer staan te wiebelen. Oh. Echt vreselijk zwaar. E maar wel, het schijnt heel leuk te zijn. Het is voor mij niks. Het is voor mij echt veel te zwaar. Maar, ja. uh, um, het uh, het Centerpark in het park Zandvoort uh, is gestart met die floatfitlessen. Het is uit Engeland overgewaaid en het is een vorm van aquafitness. En dat is echt niet te vergelijken met enige andere training. Tijdens een intensieve workout op de Aqua base... dat is die plank in het water, wordt stevig aan de conditie gewerkt. En komende zaterdag, of althans volgende week zaterdag, is dat dan 30 september, zijn er demo's en proeflessen. Dus uh, de proeflessen beginnen om 10 uur, om kwart voor 11 en om half 12 morgens. En de kosten zijn 5 euro per persoon. Minimum leeftijd voor deze activiteit is wel 12 jaar. En er zijn per les twintig plaatsen beschikbaar. Um, wees er op tijd bij. Want ik weet dat het heel, uh, heel uh, uh, ja, uh, uh, gewild is. Ja. Maar het is ook wel vrij duur, heb ik begrepen. Dus als je een keer zo'n proefles zou willen doen... dan is dit je kans. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Leggen ze een soort deur leggen ze op, op het water? Daar ja. gaan mensen op zitten... Daar zitten, staan en dan hele weer wiebelen. Dus ja. dat is goed voor je beenspieren, maar ook voor je ja. evenwicht. Ja, uh, Planken, dus uh, op, op onderarmen en op tenen. En ja. voor de rest moet je lichaam volledig strak zijn. Uh, de, uh, op één knie en één voet, zo gehurkt zitten. En dan je armen wijd en daar oh, mee doen. Heel veel soorten. Ja. Uh, uh, het is een complete workout, maar het is echt heel zwaar. Heb je het wel eens gezien? Ja, ja, ja, ja. ja, omdat je zo goed over kan vertellen. Ja, dat nee, zegt mij namelijk vriendin helemaal niet. Ja, die doet dat ook. En ja. ik heb daarbij een gesprek gestaan. Dus ik heb daar van alles mee opgepikt. Uh, ja, er, erg leuk. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen dus uh, volgende week. Ja, volgende week zaterdag om 30 september. Nou, hartstikke goed. Ja. Filmmuziek van de Week, uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Kraaienstein. Nou, dat is helaas niet. Ronald is niet aanwezig, dus ik mag het doen. Ja, maar hij heeft hem wel uh, braaf aan mij meegegeven... met een hele lap tekst erbij ja, over de informatie. Ja, over. Dus, ja ik, uh, ik zal proberen het voor te lezen wat hij uitgezocht ja. heeft. Maar dan een stukje ervan, want het is zoveel. <laughs> ja, hij praat echt vijf kwartier in de uur, ja, ja. ja, dus, uh, ja, ja, ja. Het, het is een film die heet Boogie Night. En het is een, een misdaad een dramafilm uit 1997... onder regie van Paul Thomas Anderson... En het is een film die draait om de porno-industrie aan het einde van de jaren 70 en het begin van de jaren 80, vanuit het oogpunt van de jonge pornoster Dick Diggers. De film richt zich op zijn ontdekking door porno-regisseur Jack Horner. Hierna groeit hij uit tot een porno-legende, totdat hij in de vergetelheid raakt als hij door zijn drugsverslaving, paranoia, impotentie en arrogante houding niet meer aangenomen wordt door filmrollen. En Rodi heb een film daaruit uitgezocht, en dat is de soundtrack-versie, en het heet Jesse's Girl. Jesse is een vriend. Ja, yeah, ik weet dat hij een goede vriend is. Maar lately something's changed. It ain't hard to define Jessie's got himself a girl, and I wanna make a mine. And she's watching me with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 ja <laughs> nou, Dat was niet echt heel netjes. maar, nee, maar heb je, Ach, heb je, Hebben jullie er last van trouwens? Oh, nou, nu valt het inmiddels wel mee, want al het kleine spul, dat is volgens mij weer een beetje uitgevlogen, maar mijn god, wat kunnen die kringen schreeuwen. Ja, ja, ja, ja, ja. Jeetje, en het liefst midden in de nacht. Ja. Man, man, man, ja. man. En dan voor je raam. He. Hele Zo familie ruzies gaan worden eruit gevochten <laughs> naar ons idee. <laughs> dat is echt verschrikkelijk. Prachtig. Ja, en het scheidt inderdaad gewoon alles vol wat er tegenkomt. Het is dus echt absoluut ja. scheidt die beesten. Ja. Maar goed, ja. Ja, ach ja. Ja. En, en wat ik vraag wil, heb jij je, je dirt nog al klaar liggen? Ja. <laughs> Ah, dat zou jij niet willen zien Hans, nee, nee, nee, nee. nee. nee uh, je hebt het natuurlijk over het Oktoberfest. Dat wordt uh, zaterdag uh, 23 september, dus morgen, organiseert Muziekfestival Zandvoort voor de vijfde keer een Oktoberfest. Oktoberfest in september, jawel, want het traditionele Müncher Oktoberfest begint op de eerste zaterdag na 15 september en eindigt op de eerste zondag in oktober. Ook dit jaar zal de muziek de boventoon voeren... met daarnaast alles wat men van een oktoberfest mag verwachten. Bier, braadwurst en En niet in de laatste plaats de dirndel om de lederhozen. Jawel. <lacht> Heb jij hem ook dan nee, al? Want nee, je nee, staat nee. wel al te dansen. Ja. Dus, uh, yeah. <lacht> nee. De lange tafels ontbreken ook dit jaar niet. De organisatie was vorig jaar blij verrast... met vele bezoekers in gepaste kledij. Dus hou je vooral niet in... Uh, de vorig jaar aanwezige Duitsers keken hun ogen werkelijk uit. En er waren zelfs enkele toeristen die zeiden... we gaan, uh, gaan we een beetje naar Zandvoort om de Oktoberfesten te ontlopen. Zitten we er toch nog middenin? in? Tja, het kan verkeren. Hoe dan ook, de organisatie gaat uit van een eenzelfde sfeer... met heel veel gasten in Dirndl en lederhozen. En die zin hebben in een fantastisch feest met uh, de meest gevraagde band uh, Die Menna... Ja. De locatie is de Raadhuisplein trouwens. En, en ra Ronald heeft ook niet zo'n zo ding? <laughs> nee. <laughs> nee. <hat> hij heeft vooral een hekel aan als jij een ronde dansje doet. Ja, doe ze gok. Ja, moet je nou <hat> Nee, dat gaat hem niet worden. Nee, denk ik niet. <hat> Jammer. hè? Ja, nee, ja, goh. Nee, ik, euh, nee, daar doe ik geen uitspraak <hat> over. <Okay. hat> <h forum> ik wil het wel gezellig houden straks. Ja. Nee, Goed. <hat>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 Nothing Ja, het gaat er weer op schieten. Nou hè? Het eerste uur zit er alweer op. Ja, we hadden nog net over uh, die mannen. Ja. Uh, daar hadden we nog een liedje van uh, gevonden, ja. toch? Ja. ja, daar heb ik dan. Nou, gaan een liedje, we daarmee het eerste uur uit? Gaan we, we daarmee daar uit, inderdaad. Helemaal goed. Oké, okay, tot straks. Tot straks.